Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 67, opgenomen op 7 januari 2013. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe was je vakantie? <laughs> vakantie, vakantie. <laughs> nee, niet Surman. man, je bent in Nederland geweest en zo, naar het buitenland op vakantie. Ik ben naar het buitenland geweest, dat klopt. Nee, het was, was, was heerlijk, uh, was gezellig. Hè? Oud en nieuw. Daarna na weer je van kerst. Je kent het, gezellig met de familie. Ja, is het niet Italië, is het uh, een groot vreedfestijn? Of is het ook heel erg veel uh, kerstmissen en uh, kerkbezoek en dat soort dingen? Voor de meeste mensen denk ik wel, voor ons niet. Uh, wij hebben gezellig met de familie uh, rond de tafel gezeten twee dagen. En dan, dan gaat het eigenlijk alleen maar om één ding en dat is eten. En, en hebben jullie zelf de koeien geslacht en zo die jullie hebben gegeten? Of? Uh, ik, ik heb niet geholpen, maar het, het zal Ze eten alles uit eigen tuin. dus. Uh, super, super, super vet vind ik dat, joh. <laughs> <laughs> Oké, okay, en je jaarwisseling was je in Nederland? Ja, inderdaad. Uh, bij mijn ouders en uh, natuurlijk hebben we ook, ook eventjes... Uh, andere familie aangedaan. Even naar België over de grens geweest. Dus uh, nee, dat is uh, goed bevallen. Bij jou ook? Ja, ja ik dacht van ik het grappigste hoor. Hé uh, hey, pa ma, ik rij 1500 kilometer naar Nederland. Kom ik op bezoek. Wat zullen we gaan doen? Ja, nee, laat me naar België rijden 450 <laughs> kilometer. 450 ik. kilometer. Oh ja, jullie wonen in Limburg. Dus, dus dat is, ik moet, dat wel. is uh, 10 minuten rijden van wijn. Oh ja, oh, yeah, yeah. oké, okay, dat scheelt wel ja. Naar een of zo. Uh, nee, boven Antwerpen. Mm. Oké, okay, nee, dat. Ik, ik, ik, ik, ik uh, reken natuurlijk van dingen, wat ik als echt Nederlands zie, zeg maar. Haarlem, Amsterdam en voor de rest. <laughs> ja, <precies. laughs> voor de rest vind ik het een eindfietsen. Nee hoor, hier ook allemaal hartstikke leuk geweest. Uh, kerst met familie, uh, oud en nieuw, gewoon lekker in Haarlem. Uh, regende wel, dus ja, goh. En, en, en ik ben sowieso niet zo heel erg hoor. Van, um, van Koning in dag en oud en nieuw en dat soort dingen. Vind ik allemaal wel leuk en dan vooral. Zeg maar tot een uurtje of tien. Maar mm. op het moment dat iedereen begint te hossen. en tegen elkaar aan te dringen. en met duizenden mensen in een kroeg van 400 mensen wil staan en zo, weet je wel. Ja, dan word ik een beetje. Ja, dan krijg, ja, krijg ik een beetje. Ja, precies. krijg een beetje jeugd van. Maar al met al hartstikke, uh, hartstikke leuk. En dan mm. hebben we een podcastje overgeslagen, natuurlijk. Um, en dan hebben we natuurlijk ook wat nieuws gemist. En dan wil ik het eigenlijk niet al het nieuws bespreken, maar gewoon vragen: is er iets van nieuws wat jij de laatste twee weken, of wat wij de laatste twee weken gepost hebben, wat je herinnert, wat je interessant genoeg vindt om nog eens even rustig te noemen? Uh, nou, qua nieuws is het heel erg stil geweest. Hè? We hebben ons vooral voorbereid op een aantal reviews die zouden komen. Um, nou, ik, heb, ik heb nou toevallig in één scherm alles wat de afgelopen twee weken geplaatst hebben staan. Maar dat is niet heel veel... Uh, Heel veel bijzonders. Uh, <laughs> ik zou er niet echt één ding uh, uit kunnen halen waarvan ik denk van, van wauw, dat was uh, groot nieuws. Ja, ik scroll er ook eventjes doorheen. Um, ik zie ook weinig interessants uh, tussen of in ieder geval uh, extra uitspringen. Het enige waar ik je wel wat over wil vragen, is die Argos TV connect. Wat, wat is ja. dat voor een ding? Ja, dat is eigenlijk gewoon een dongel. Dongels zijn niks nieuws. Die, die, die koppel je op je USB poort van je televisie en dan uh, heb je Android op je televisie, zeg maar. Dus gewoon een extern, uh, extern uh, USB-stickje. Um, maar de Android of de, de Archos TV Connect, dat is een iets geavanceerder apparaat met, met meerdere aansluitingsmogelijkheden, eigen opslaggeheugen. Uh, is dat het ding wat eruit ziet als een Kinect, wat je bovenop je tv ja, zet? Ja, je, okay. je plakt hem bovenop je televisie, zit ook een geïntegreerde webcam in. Vandaar dat je hem ook op je televisie kunt plaatsen. Um, en, en dat, dat maakt eigenlijk van je televisie een complete Android Smart TV. En uh, er zit ook een afstandsbediening bij met, met gamepad controllers, met een QWERTY toetsenbord. Uh, en dan kun je volgens mij ook nog met bewegingen de, dingen bedienen. Je hebt dus die ingebouwde webcam. Uh, Argos heeft ook uh, software mapping, uh, op, wat is het, game mapping erop zitten. Waarmee je dus Android spelletjes uh, kunt besturen met uh, die gamepad van, van de afstandsbediening. Ze hebben er best veel aandacht aan geschonken om, uh, om er een complete Android-ervaring op je tv uh, van te maken. En dat lijkt me op zich wel interessant, als je echt Android-fan bent. Nou, ik ben uh. niet per se de grootste Android-fan, maar zelfs ik vind het wel interessant. Ik, vind het, uh, ik ben ook niet tegen android verder maar mm -hmm. ik vind het best een, uh, een, een, een tof product, zo te zien. Ja. Die, die controller, dat is op een of andere manier en heel ouderwets en heel tof gewoon, weet je ja, <laughs> het, ziet er, uh, ja het is niet super mooi of zo, maar het is wel... Uh, ja, ik denk dat ik dit misschien wel zou gebruiken. Ik weet het niet hoor, maar ik zie... Wat, wat moet zo'n ding gaan kosten? 129 euro volgens mij. En dat is voor ja, de uitgebreide versie? Zijn er meer versies? Nou ja, maar je had het over een dongel en over een ander ding. Nee, nee, het lijkt op een dongel. Er zijn meer dongels gelanceerd van Asus, Point of View, noem maar op. En die stop je echt in je televisie en dan heb je Android en zoek het maar uit. Dit is meer geavanceerd uitgebreid. Niet, niet via USB volgens mij of je HDMI of zo. Dus het is allemaal net iets geavanceerder. Maar mijn punt is eigenlijk van... Ja, gebruik je dat? Ik heb ook een televisie met smart tv-platform... en ik, ik zit daar nooit op. Ik maak daar nooit gebruik van. Ja, ja, ik denk... Wanneer gebruik je Android op je televisie nou? Nou, ik denk dat dat heel gerichte uh, uh, use cases zijn. Net zoals dat je op een, uh, een Android-tablet of wat dan ook, ook een heleboel dingen kan... maar iedere uh, koper zijn eigen subset aan mogelijkheden gebruikt... Mm. Uh, is, is, is die, die, die set aan mogelijkheden met zo'n Argos TV-connect zo te zien... Uh, eigenlijk in principe net zo groot als op een tablet of een smartphone. Alleen de bruikbare dingen zijn nog een stuk nauwer. En ook daar weer uit worden nog meer minder dingen gekozen, denk ik. Maar uh, kijk, dat het hele Android erop zit, uh, oh wel, dat, uh, dat maakt me niet zo heel veel uit. Want nogmaals, dat zie ik me niet zelf niet zo heel erg veel gebruiken. Aan de andere kant, uh, als je de weerapplicatie, de Maps-applicatie, een foto-applicatie... of het nou met de cloud verbonden is of niet... een uh, Twitter-stream bijvoorbeeld... En uh, nog eens wat Skype. Mm -hmm. Vijf dingen die, die je... regelmatig jezelf ja, zou kunnen... voorstellen te gebruiken. Ja. Uh, voor 129 euro, wat je net zegt. Is gewoon geen... geen slechte deal. Zeker niet. Uh, en dan weet ik niet of dat zo is. Maar uh, volgens mij zijn... Die mensen die een NAS hebben en dat soort dingen. Ja. Zo'n zo netwerk... storage. Die gebruiken hun... Uh, iPad of... Um, uh, Android tablet. Ook heel vaak om... De content op te roepen, zeg maar. Ja, nee, precies. Oh, als je het ook je NAS uit ja. kan lezen, zeg maar. Mm -hmm. Dan heb je dus de mogelijkheid om tv en film te kijken. En dan nog vijf andere mogelijkheden, misschien een keertje Instagram of Facebook, of whatever. Ja. Kijk, en al die andere opties die ga je niet gebruiken, lijkt mij. Ik ga niet uh, Word gebruiken of zo erop. Of hoe noem je dat een uh, Word-versie. Of een spelletje, zou ik ook niet echt snel zien. Nee, maar daar is hij wel, wel voor bedoeld, denk ik. Vooral ja, omdat dat er met een het... gamepad op zit. Ja, dat is met een heleboel van die dingen, hè? Het is wel ergens voor bedoeld, alleen het is niet overal super geschikt voor. Mm -hmm. Maar sterker nog, stel, zelfs als ze we het wel doen, dan heb je alleen een extra reden om het te gebruiken. Ik denk dat dit zo'n, vanwege de prijs, zeg maar, mm -hmm. dat, het, um, dat het al genoeg heeft als het drie, vier go dingen goed zou kunnen doen, zeg maar. Ja. Dus daar ben ik best wel benieuwd naar, hoor. Uh, dat vond ik eigenlijk een van de weinige echte dingen die ik heb gezien... die ik leuk genoeg vond om te onthouden. Natuurlijk zijn er uh, uh, verkoopcijfers. En hebben wij ook of heb jij vooral ook geschreven over wat was nou populair... het afgelopen jaar op Tablets Magazine en dat soort dingen. En allerlei andere kleine nieuwtjes kan je natuurlijk gewoon... Uh, door de laatste vier, vijf pagina's uh, op tabletsmagazine.nl terug te lezen. Uh -huh. je, kan je die dingen vinden. Wat ik uh, nog wel interessant vind... Uh, Um, om over te hebben, is dat we nu eindelijk onze eerste ervaringen met Windows 8 uh, op tablets-achtige apparaten ja. hebben gehad. <laughs> het is echt tijd, ja. Eerst ja. een heel simpele vraag. Hè? Um, nu jij ook een ervaring hebt gehad op uh, een, een Windows 8 machine, je hebt ook de ervaringen van mij gezien en gelezen. Heb jij op dit moment meer of minder vertrouwen in Windows 8 als. Uh, uh, grote kans hebben om dit jaar echt een speler te worden in de tabletmarkt dan dat je had voordat je met de Windows 8 hardware hebt gespeeld uh, ten, ten eerste denk ik dat het afhankelijk is van, van specifieke hardware ik denk dat die heel veel invloed hebben um, maar kijk je naar de hardware die ik gehad uh, heb afgelopen peken uh, is dat dan uh, uh, lastig te zeggen uh, ik denk minder ja. ik ben er minder enthousiast over ja. En uh, ik denk dat dat met, aan, aan twee dingen ligt. Uh, ten eerste, dat je ongewild zo ontzettend vaak in die irritante desktop interface zit. Dat, dat, dat, dat, dat had ik niet verwacht. Uh, eh, voor de duidelijkheid, hè. En wij hebben alle twee, want ik, ik, ik onderschrijf die ervaring... We hebben altijd niet echt belachelijk veel software geïnstalleerd of zo... die in de desktop-omgeving zou Zo min mogelijk. Ik heb volgens mij, uh, om te proberen, er wel een aantal geïnstalleerd... maar om het te gebruiken, ja. dingen die ik gebruikt heb... misschien twee dingen geïnstalleerd in een de desktop-interface. Ja, exact. Ik bedoel, het is niet zo dat we klagen over iets... wat ons eigen schuld is, zeg maar. Nee. Oké, okay, ja, dus die desktop en wat waren je er nog meer Schrikkelijk. Mee en, en de tweede is, is gewoon nog steeds... en dat is natuurlijk kwestie van tijd, hopelijk... het, het aanbod van, van, van, van uh, applicaties, dat... Uh, ja, we ja. zeggen wel in onze reviews, zet je tablet op het Engels en je vindt meer. Maar ja, niet iedereen spreekt Engels, leest Engels. Uh, dus de meeste mensen zullen hem gewoon in het Nederlands laten staan. Maar ja, dan is er gewoon niks te vinden. Ja, en ik weet niet uh, of jij dat ook uh, herkent, maar ik vond ook de kwaliteit van de apps heel erg beroerd. Ja, ja misschien is dat omdat ik <laughs> zo weinig gevonden heb, dat ik het gewoon meer in deel met de Microsoft apps gedaan heb. Die er ja. gewoon strak uitzien en goed werken. Ja, want dat is een beetje, hè, want misschien dat kan het daaraan liggen... of op een andere manier kan je het uitleggen... maar uh, er zijn niet eens apps die per se slecht zijn... maar het zijn meer apps die heel uitgekleed zijn. Dus als je op Twitter ja. zoekt in het Engels... dan krijg je wel twintig resultaten... alleen er is er maar eentje van die je ook echt kan gebruiken om te tweeten... Uh -huh. uh, dat komt ook wel een beetje door Twitter, hè? omdat Twitter natuurlijk niet meer zomaar uh, apps laat maken daarvoor. Maar de ene is uh, een, een, een, uh, een, een app om alleen tijdlijn te lezen. De andere is een app om alleen uh, trends te zien, weet je wel. Het zijn allemaal van die, net zoals ja. als je Twitter zoekt uh, op Google. En dat je dan per se niet naar twitter.com wil, maar naar al die sites eromheen, weet je wel. Die ja. uh, populariteit, weet ik veel, allerlei dingen meten. Dat zijn een beetje de type apps die je dan vindt. En dan niet zo heel erg veel echte clients. En maar is dat, is, dat omdat, is dat ook niet omdat... Uh, omdat het juist die store zo leeg was... dat ontwikkelaars gedacht hebben... nou, vlekken er maar gewoon iets op... al is het beperkt, dan is het tenminste wat. Oh, dat zou het best kunnen. ja dat Ik dat, weet ik uh, niet hoeveel moeite het is... om er dan nog gewoon meer functionaliteit aan te plakken. Maar zo, zo lijkt het een beetje van... Uh, laten we het maar gewoon vullen. Ja... Ja, nee, wat je niet... zegt, je hebt, je hebt er zo weinig aan, meer een merendeel van die apps. Ja, not in inderdaad, in dat opzicht. Uh, en, en, en, en verder nog opmerkingen erover? Nou ja, ik vond de hardware van het apparaat dat ik had, dat is de Sony Fire Duo 11, vond ik best oké. Okay. Die, uh, die kost ook 1300 euro, hoor. niet vergeten. Maar uh, dan krijg je wel echt wel uh, high-end specificaties, ultrabook specificaties voor aan het werk. Het werkt allemaal best vloeiend en leuk en aardig. Um, en en uh, we hebben het al eerder gezegd... Windows 8 heeft vooral echt een, een leercurve. Je moet er echt uh, wel even goed mee spelen... en goed weten waar je, waar je dingen kunt vinden. Um, maar ik denk dat het een gemiste kans is... Uh, over ja. het algemeen gezien. Als conclusie, uh, Metro... Uh, we mogen het niet meer Metro noemen... de Windows 8 Touch Interface... Uh, is, is, is bijna... Nee, perfect wil ik het niet noemen... maar is, is heel goed, uh, goed, goed doordacht... ziet er goed uit, werkt goed. Dat had, had een mooi op zich zelfstaand besturingssysteem... voor tablets, smartphones, weet ik veel wat... kunnen zijn. Maar je wordt zo... Uh, tussen twee werelden gegooid... dat, dat het bijna... <coughs> het, het, het komt gewoon onlogisch en irritant over. Ja, ja, ik... Uh, ja, ik herken het ook wel, hè, wat je zegt, maar... Uh, natuurlijk heb jij natuurlijk naar een heel, stuk, een heel duur stuk hardware gekeken. Hm. Um, <coughs> de Vio 11. Kijk ook jouw review. Tabletsmagazine.nl of youtube.com slash tabletsmagazine. Maar... Um, dat is dus een soort, ook weer een soort hybride tussen een laptop, ultraboek en een tablet. Ja. Maar is het um, anywhere close, zeg maar, bij de beste ultraboek die je ooit gebruikt hebt, mm -hmm. of ooit gezien hebt? Uh, nee, waarschijnlijk. Of nee. in ieder geval, dat, dat, dat herken ik aan je antwoord, zeg maar. Ja. Is het de beste tablet die je ooit gebruikt hebt? Nee. En dat is het probleem, weet je wel. Het is van alle tweede werelden niet het beste. En ik heb dan de w 15 en de W700 van Acer uh, gekeken. Uh, en wat heb ik dan nog meer? De Smart Tab van Asus en de Vivo Tab van Samsung komt eraan. Mm -hmm. Daar heb ik dan van, je komt of uh, met een vrij goed. Niet eens goedkoop dat het weinig geld is, maar als je aan de onderkant van de Windows 8-markt hardware koopt, dan kom je met underpowered shit. Want mm -hmm. die, die dingen kunnen gewoon echt niet goed desktop-apps draaien, die je dus kennelijk wel wil hebben, want anders zou je het niet kopen, lijkt me. Of je komt uh, bij zo'n W700, die alweer 200 euro duurder is, dan heb je een, waarschijnlijk gewoon wel genoeg kracht, alleen dan... Uh, heb je een fan in je, in je tablet zitten. Of is hij uh, als je hem in de hoes doet, is hij dikker dan een MacBook Air. En ja. echt een mindere uh, laptopvervanger en een mindere tablet weer. Dus het is een, een, een rare... Ja, je een moet altijd compromissen sluiten. Ja, maar het is de compromissen die gekozen zijn door Apple en Android... lijken mij op dit moment nog steeds een stuk beter te verantwoorden... Uh, makkelijker te verantwoorden en ook gewoon beter begrijpbaar voor, voor, voor, voor mensen. Want als je zegt van ja, maar het is toch Microsoft, dus mensen kennen Microsoft. Dat was een argument dat de laatste tien jaar lang opging, alleen niet meer bij de nieuwe versie van Microsoft, want dat is net zo nieuw. En misschien is het nog wel lastiger om uit te vogelen hoe de nieuwe Windows 8 werkt, dan het is om uit te vogelen hoe iOS of Android werkt. Ik bedoel, er wordt dezelfde uh, leercurve of uh, uh, er wordt... Hetzelfde gevraagd aan de gebruiker van, joh, je moet even opnieuw leren hoe dit werkt. Het is niet allemaal maar herkenbaar en logisch en duidelijk hoe dit werkt. Dus uh, als je mensen vraagt van, hey je moet kiezen voor iets nieuws. Wil je iets van Microsoft, Android of Apple? Ja. Dan is het bij alle drie op de vergelijkende lijst wat de voor- en nadelen zijn. Van ik moet iets nieuws leren. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus dat is niet meer echt hun voordeel. En nogmaals, je komt, uh, voor mijn gevoel kom je of met underpowered spullen uh, koop je. Dus bijvoorbeeld een W15 ja. of een SmartTab. Die hebben zo'n Intel Atom processor. Mm. Of je koopt uh, higher-end spullen met i3, 4, 5, 7, 19 processors. Maar dan krijg je dus echt apparaten uh, waar Ultrabooks zich nog een beetje voor schamen hoe dik en groot ze zijn, weet je wel. En tablets uh, je het eigenlijk niet eens meer mee kan vergelijken. Ja. Dus ja, dat is erg lastig. Uh, ik ben helemaal met je eens dat de Windows moderne interface... Um, die staat me wel aan. Uh -huh. Ik bedoel, ik vind dat mooi. De standaardiseerde weergave van informatie is goed geregeld. De App voor aanbod is inderdaad slecht. Maar ik heb ook echt een stuk minder vertrouwen... in, uh, in de kans dat dit echt een succes wordt... Vooral omdat je ook zegt, hè, van uh, de hardware heeft, uh, heeft het natuurlijk met te maken, la. Maar ook vooral die verwarring tussen desktop en een de moderne interface. En dan, als je al die moderne interface uh, een beetje gaat gebruiken, dan is er dus nog, wordt er nog niet genoeg incentive geboden door de App Store om uh, dat ook echt te willen. Dus jij bent op een gegeven moment, na, weet ik veel, twee jaar schrijven over tablets, uh, ben je, heb je Nexus 7 uh, uh, gekocht en toen. Uh, zag je de mogelijkheden van een iPad... en heb je om de mogelijkheden een iPad Mini gekocht. Weet je wel, ja. nou, wat je, je ermee kon. Op dit moment zie ik nog steeds geen uh, heldere uh, reden... om uh, dat aan te wijzen van... daarom zou ik een Windows 8 tablet willen kopen. En het opvallende is, is dat ik daar dus niet Office zeg. En jij ook niet Office uh, zegt van... goh, om Office te gebruiken zou je Windows 8 kopen. Want dat is ook niet op van tablets, in ieder geval van ideaal, inderdaad. Nee. Dus dat is gewoon echt een enorm uh, rare situatie wat mij betreft. En, en, en ja, zover reaal jammer natuurlijk dat uh, uh, daar niet meer vertrouwen in is dan, dan eerst. En uh, dan, uh, als we het over Microsoft hebben, deze week uh, is een drukke week uh, natuurlijk voor jou. en uh -huh. Misschien ook een beetje voor mij, maar uh, CES is aan de gang. Uh -huh. Consumer Electronics, en dan waar staat de S voor? Show. Show. Ah. Ja. Kijk, hier. Uh, maar de grote afwezige is daar... Microsoft. Microsoft. Waarom... Microsoft zegt van... Ja, we hebben Windows 8 al aangekondigd. Wat moeten we hier doen? Maar... Nou, volgens mij maar... denk... hebben ze sowieso gezegd... We komen hier niet meer. Oké, okay, maar... Ik denk dat Microsoft nog wel een push nodig heeft uh, Windows 8. Ik denk het ook. Maar ik denk dat het uh, Microsoft wel zoiets heeft nou, van... Oké, okay, nou is het aan jullie hardwarefabrikanten... Om uh, Windows 8 verder te pushen. Uh, maar goed, we hebben de afgelopen weken ook gezien dat hardwarefabrikanten daar ook niet uh, uh, echt staan te popelen om, uh, om, om, om. Ja, ze willen het wel pushen, maar ze kunnen het niet verder pushen. De verschillende fabrikanten hebben aangegeven van uh, ja, de verkopen. En we geven Windows 8 uh, maar de schuld. Ja, ik heb juist een beetje het gevoel waar, waar je bij Android, zeg maar, zeker de eerste uh, twee jaar, toen was het een jaar uh, een beetje rustiger. En toen weer in het afgelopen jaar weer heel. Uh, Intensief, zeg maar. Maar daar kon je niet drie keer ademhalen tussen een nieuwsbericht voordat er weer een nieuwe tablet werd aangekondigd. Ja. Um, nu, natuurlijk zijn die, die, die Windows 8 tablets, hè, wij hebben ook pas deze week de eerste drie reviews uh, geschreven van de eerste generatie. Maar um, het lijkt er een beetje op alsof die eerste generatie ook nog wel de 6 overleeft, zeg maar. Het blijft een beetje bij. Er komen misschien wel twee, drie nieuwe tablets bij hoor. Maar het is niet zo dat de W15 nu wordt vervangen door de W25. En de, en de slider 11 door de slider 11.1, zeg maar, weet je wel? Nee, nee, nee. Ik denk dat het inderdaad vooral gaat om een apparatuur die reeds gelanceerd is. Al heeft Lenovo, dus de eerste die een beetje vandaag uh, wat dingen gepresenteerd heeft, uh, twee nieuwe dingen aangekondigd. Uh, maar grotendeels zal het hetzelfde blijven als wat we gezien hebben. het uh, ja, dus is lijkt dus een beetje even doen. tot rust te komen, die, die, die hardware race, zeg maar. Van en Windows 8 op ja. ja, maar ook, ook qua Android heb ik nog niet heel erg veel geruchten gezien van er worden twintig nieuwe tablets aangekondigd ja. weer deze week. Ik denk wel dat we dat kunnen verwachten. Hoor. Nou, vertel, wat gaan we verwachten? Van nou ja, van de Asus verwacht ik wel vier nieuwe tablets, zeg maar. Dat, uh, dat, ja, er zijn heel veel geruchten opgedoken, zelfs over meer dan vier modellen. Oh, uh, maar dan hebben het over Acer? Nee, Asus. Oh, jezus, ja, die hebben er nog niet genoeg geweest, zeg zeggen. Nee, precies. Uh, maar die komen ook met opvolgers voor de Transformer Infinity, Pad 300. Ze hebben memo pad modellen die gaan komen, goedkopere Nexus 7-varianten. Acer komt met een goedkopere Nexus 7-variant en komt met een high-end model. Samsung verwacht ik een Galaxy Note 7 of iets in die richting en een high-end 13,3-inch exemplaar. Ik heb juist ge gehoord dat Samsung heeft aangekondigd dat ze niks geen telefoons gaan aankondigen... Uh, nu is die 7, die je dus noemt, waarschijnlijk dan dus niet een, een, een Note-variant, omdat er niet mee gebeld kan worden. Of gaan ze dat misschien minder marketen als nood of als telefoonvariant? Ik, uh, de, nou, ik denk dat, dat als ze een Galaxy Note 7 aankondigen, dan marketen ze dat als, uh, als tablet. Uh, oké. Okay. Dus daar verwacht je nog wel wat dingen van. Dus. Um, uh, is er ook nog iets op het gebied van accessoires of dat soort dingen wa wat je interessant vindt? Nou, niet direct één ding. Um, wat we tijdens 6 altijd wel zien... is dat er uh, veel innovatieve... als getoond worden. Je weet wel, waterdichte, krasbestendige... Cornilla of... Uh, hoe heet ze? Cornilla Glass? Nee, Corning, Corning Grass, uh, Glass. Uh, Go Corning Gorilla Glass. Ja, dat is... Dat alle twee goed. <laughs> Die uh, uh, <laughs> komt met versie 3.0... en dat moet nog krasbestendiger... nog steviger zijn. En ik zag uh, gisteren wel een interessante... Uh, Nieuwe techniek voorbij komen voor het draadloos opladen van, uh, van tablets. Dat is uh, zoals we eigenlijk al kennen: een soort mat waarop je je mobiele telefoon of je tablet kan leggen. en die wordt dan draadloos opgeladen. Dat kennen we al. Ja. Maar daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld je smartphone tegen de achterkant van je tablet te houden. en zo energie over te dragen. als bijvoorbeeld je smartphone bijna leeg is. Hm, ik like um, het. Dat is uh, de QI-techniek, QI. Uh, en die gaan ze uh, tijdens zes tonen <coughs> en hopelijk zijn er fabrikanten die dat over gaan nemen. Maar er zijn nog zoveel verschillende technieken en standaarden dat we nog niet echt iets kunnen verwachten wat we op veel tablets en smartphones gaan zien, denk ik. Oké, okay, hey, de key, hè? dat uh, vind ik even leuk om te zeggen. Uh, weet je waarom het key heet? Nou, vertel. Nou, ik weet dat uit dingen als spelletjes die ik vroeger speelde, zoals Street Fighter en weet ik veel, Punch Quest tegenwoordig op de iPad. Maar key is volgens mij, QI, is, is die punch die je kent uit verschillende uh, kung fu films, dat ze net slaan voor een uh, pompoen of zo, noemen we dat zo'n ding, ja. een stuk vooruit. En dat ze hem niet raken, maar dan alsnog dat ding uh, kapot gaat. Weet je wat ik bedoel? Ik heb er dan nooit zoveel te... gespeeld, maar... Nee nee nee, nee, nee, nee, maar er zijn toch een van die films... Dat, uh, ...dan wordt er iemand opgeleid door zo'n zo sensei... ...of weet ik veel, zo'n zo super ninja... Ja. ...en dan de super ninja's die kunnen... Uh, ...dingen door iets heen slaan, zeg maar... ...zonder dat ze de, het ding wat ze daarvoor zitten kapot maken... ...dus okay. de lucht of wat... Ja, ...dat is volgens mij key, uh, ...dus vandaar vond ik het grappig om dat het dus draadloos ...of in ieder geval ja. zonder... Ja, weet je het is, we kennen het natuurlijk al vanaf, uh, nou, eigenlijk al misschien al wel een jaar of vijf, maar het zat weer een grote push toe met de, de touchpad, die inductiecharger en met de palm pre. Mm -hmm. uh, het is elke keer weer spreken tot de verbeelding, maar het nooit wordt wat, dus ik ben erg benieuwd of, um, of het nu wel uh, uh, wat gaat worden. Het, het zou echt een keertje door een Apple of door een Nexus 7-achtig product opgepakt opge ge moeten worden... voordat dat een wat wijdere verspreiding Precies. krijgt. Maar nou, Apple zie ik, zie ik eerder zelf iets ontwikkelen of iets overnemen. Maar... Ja, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, zo'n soort techniek, hè? Ja. Wat ik dus net zoals dat NFC wat mij betreft nog steeds niet een grote kans heeft... omdat het bijvoorbeeld ook niet op Apple zit. Ja. Dan zijn het gewoon een hoop mensen met zo'n Apple-product... Um, en jij ja, had het ook al even over, nog over dat Corning Gorilla glas. Uh, ik heb niks gehoord hoor, over versie 3.0 en dat is allemaal wel weer beter. En uh, lalala, dat is altijd met zo'n zo beurs. Dat is altijd een beter type glas, een beter type processor, een beter type whatever. Mm -hmm. Maar uh, hoe vaak heb jij je iPad mini laten vallen? Uh, tot nu toe één keer goed. Ja, ik, ik vanochtend, nog geen uur geleden ook één uh, keer goed. Uh, en dan, ik had hem van tafel afgeveegd, maar ik heb zo'n staantafel. Mm -hmm. Uh, de eerste keer überhaupt volgens mij dat ik een tablet echt heb laten lazeren of he, van de tafel heb genieuwd of wat dan ook. Uh -huh. En uh, toen jij jouw tablet oppakte, was hij nog heel? Ja, uh, yeah, ik durfde hem niet op te pakken. <laughs> ik ken precies het gevoel. <laughs> hij lag zo mooi op zijn uh, voorkant en dan, dan is het zo schrik om dat ding om te draaien. Maar goed, uh, want het is toch 400 euro. Maar uh, nee, toen ik omdraaide was het nog helemaal heel. Ik had alleen een, een chipje vanaf uh, de... die uh, van de lijst af was, zeg maar. Van de zilveren lijst. Maar dat is bijna niet te zien. Maar voor de rest er uh, niks aan de hand. Oké, okay, ja. Uh, Jij ja, had geen voor erop, hè? Nee... Nu wel. Ja, ik, ik, ik, ik, ik had hem wel gewoon op tafel liggen met de smartcover. En ik zag hem gaan, zeg maar. Hè, want dat soort, ja, op een of andere manier kom je dan in een soort uh, timelapse, of hoe noem je dat? In zo'n vertraging terecht, weet je wel. Oh, ah, bam! Mm -hmm. Weet je ja. Dus ik zag hem gaan en ik zag hem op het uh, randje, of hoe noem je dat? Op uh, het hoekje het stuiteren en daarna landen, zeg maar, op de rode smartcover. Mhm. Mm en ik zweer het, hij is nog heel, dus dat, dat is goed nieuws. Mijn glas is nog heel. En ik, ik, ik zit nu ook nu uh, naar te kijken. En ik zie dus gewoon... Uh, misschien kijk ik er nog overheen hoor, omdat ik een beetje het nog niet wil geloven. Maar uh, ik zie geen beschadiging, hij doet het nog. Uh, er zitten geen butsen in, er zitten geen uh, grote krassen op. Uh, mijn randje is nog beschermd waarschijnlijk door mijn smartcover. Uh, en... Uh, nou ja, een val van anderhalve meter hoog heeft die uh, wel overleefd. En die van jou heeft dus ook een keer overleefd. Ik wil alleen maar even zeggen, Corning Gorilla Glass, dat is al redelijk uh, stevig spul. Zit hier Corning Gorilla Glass in, ja? Yep. Oké. Okay. Uh, deze noemen we dan, het is gewoon van Corning. Hè? Apple is degene, zeg maar, die Corning uh, uh, groot weer heeft gemaakt. Corning bestaat al echt uh, sinds, weet ik veel, 1920 of zo. Oké. Okay. En dat gorilla-glasachtige materiaal is uitgevonden in 1950. <laughs> uh, uh, en het is uh, Tim Cook en, uh, en, en Steve Jobs geweest... die, uh, weet ik veel, 2002 of zo... Uh, met uh, contact hebben opgenomen om... Uh, om te kijken of ze die innovatie konden gebruiken in dit soort producten. Ja. Vooral voor I iPhone. Want iPhone, die had de meeste prototypes had hij gewoon een plastic scherm. Uh -huh. En toen was zeg maar een van de final uh, uh, akkoord meetings, weet je wel, dat Steve Jobs dat ding uh, in zijn handen kreeg. En die zei van ja, uh, um, ik heb hem bedacht. Ik wil gewoon geen plastic. Wil, het moet glas worden. Ja. Het, en vanaf dat moment is uh, Corning uh, weer helemaal uh, back on top, zeg maar. Um, en dat is ook een van de dingen waar Apple bijvoorbeeld mee schermt. Want het glas wordt dus van al die apparaten wordt in Amerika gemaakt, niet in China. Okay. Maar goed, dus, dus dat. Um, dat is wel even een sidestep dat, dat we alle twee blij zijn dat onze iPad mini's nog heel zijn. En dat het, <lacht> het, viel, het viel mij wel mee. Een sample size van twee is natuurlijk niet heel groot. Maar dat er geen één echt kapot is of zo beschadigd dat je er echt enorm van baalt, zeg maar. Uh -huh. nou, dat is wel redelijk, redelijk goed nieuws. Andere CES ja. dingen die je verwacht? Uh, ik, uh, niet direct per se. Het is echt allemaal afwachten. Uh, ik ben het overzicht nu al kwijt. En we zijn nog niet eens twee uur bezig. Ik, ik heb ook alweer dertig persberichten in mijn mailbox zitten. Dus nee, uh, voor mij uh, is, is alles interessant wat er op zes gebeurt. En, uh, want ik ben natuurlijk ook zo bezig met uh, home entertainment producten en uh, dergelijke. Dus ik zie het wel allemaal gebeuren. Het is sowieso interessant om de websites in de gaten te houden. Want er gaat een hoop gebeuren. Ja, oké. Okay. Uh, okay. En dat is vooral zes deze week? Of heb je nog andere nieuwtjes die je aan wil uh, Nee, het is, het is vooral zes deze week. Uh, ik zou niet weten wat er voor de rest nog op speelt in deze wereld. Oké, <laughs> oké. Okay. Okay. Nou ja, dan uh, uh, wens ik je uh, heel veel succes natuurlijk. En, uh, ben ik blij dat de vakantie weer op, uh, achter ons ligt en we weer gewoon een beetje in een vaste schema's kunnen komen. Precies. Uh, check tabletsmagazine.nl voor het laatste nieuws natuurlijk. Uh, en als je ook genoten hebt van vakantie, kijk een beetje de pagina's terug en uh, bijvoorbeeld ons YouTube kanaal, want daar zitten ook nog wat uh, reviews en filmpjes en, uh, en dat soort dingen zitten erin. Ja. En dan uh, zijn we volgende week weer. Oké, dat was volgende week.